De geheime tuin door Jacques-Jacquin. Vertaling, Helene Swildens. De rude acteur, de rude acteur, de rude acteur, de twee straten die naar de Ik was de rude de rude acteur, de rude de rude acteur, de rude acteur, je rude acteur, de rude acteur, de rude acteur, de naar acteur, de rude acteur, de de rude acteur, de rude acteur, een Wat nou is er Wat een... een vrouw vermoord. Wat zeg je? Ik, ik zeg dat er een werd vermoord. Ik moet onmiddellijk telefoneren. Telefoneren met wie dan? Dat zal ik je direct wel zeggen. Politie. oh ja, ik heb het, ik heb het. Gaat de politie toch niet bellen, Claude. Je hebt een nacht mee. Hallo Mijn naam is Claude Pierron. Ja, ik heb zojuist een moord zien gebeuren. Er wordt een moord gepleegd in de rue d'Octeur Brillaire, 17,15 etage. Om 1 uur wordt daar een vrouw met een geschoten. opgeschoten. Hoe ik, hoe ik dat weet, ik, ik heb het gezien, ja. Ik ben thuis hier, ja. Het is pas twaalf uur, maar heeft, u moet me geloven. De, ik bel van dat St. Mijn adres is rue Descamps, 32. Nee, hangt die nou niet op? Nee, ik ken, ik ken die vrouw niet. Ik heb hem nog nooit gezien. Nee, u moet u direct naartoe. Morgen is het te laat. Hij heeft de telefoon op tafel gelegd. Ja, dat hadden was... ik in zijn plaats ook gedaan. Wil je nu alsjeblieft eens uitleggen wat aan de hand is? Je gelooft het toch niet? Ik, ik, ik was gebleid dat iemand werd vermoord. Ik heb mijn vrouw niet vermoord. Dat was geen droom. Ik weet niet of je je realiseert dat je ons in een onmogelijke situatie hebt gebracht. De politie doet zeker navragen en dan krijg je natuurlijk een oproep. Ze zullen denken dat je een uh, maniak bent. En krijgen we ontstellende moeilijkheden mee. Binnen één uur wordt er een vrouw vermoord. Schat, dus en zelfs al was het waar, wie zal je geloven? Gaan ze er naartoe? Ja, dat heeft hij die mensen gezegd, maar ik krijg wel de indruk dat hij me niet gelooft. Ja, denk je nou eens in zijn plaats. Het is toch een absurd geval. De politie waarschuwde omdat je nagedroomd hebt. Het was geen droom. Alles was glashelder. Ik was er echt in die kamer en ik, ik zag een man binnenkomen. Hij schoonk een drankje voor zichzelf in en toen haalde hij opeens een gevolg voor tevoorschijn. Wat lood, dat is toch onmogelijk. Je lag te slapen naast me. Wat ga je doen? Ik ga hem aankleden. Hé? Huh? Ja. Je gaat de wang daar naartoe? Hoor. Ja, nee, al zou ik dat willen, dan zou ik toch niet meer op tijd komen. De auto staat in de garage om het accu bij te laden. Hier in de buurt vind je al uur nergens een taxi. Oh, mijn schat, ga dan alsjeblieft weer naar bed. Ach, nee, nee. Ik zou toch niet kunnen slapen. Ik, ik, ik moet even het blokje omlopen. Ik moet even een het omlopen. Ik worden zitten. Ik moet even bijkomen. Denk je nog steeds aan die geschiedenis? Huh? Welke geschiedenis? Naar die nachtmerrie, vandaag. Huh? Wat heb je dan maar over hem weer gelaten? Op de stoel voor de kast. Oké, daar Is er en mm -hmm. de koelkast. Wat is dat? Schat, er wordt gebeld? Ja, blijf maar, blijf maar. Ik, ik zal wel open doen. Ja? Meneer Pierron, dat ben ik, ja? Politie. Ah, u komt voor dat telefoontje van vannacht. Komt u binnen? Ik, euh, ik geloof dat ik mijn excuses moet maken. Ik heb, ik heb een nachtmerrie gehad. Ik, euh, ik dacht dat ik een vrouw zat geworden. Gaat u verder? Ja, ik zag het voor me zo duidelijk alsof ik erbij was. Ik had het gevoel dat ik zelf in die kamer was. En dat was in de rue Dr. Brière VII? Ja, dat was het. U bent er toch niet naartoe gegaan? De conciërge van dat vetgebouw heeft ons vanmorgen gebeld om een moord te melden. <tie> Dat is niet waar? Bent u mevrouw Pierron? Uh, ja, ja, ik ben zo'n vrouw. Mag ik u dan verzoeken met uw man mee te gaan? Hè? Met hem mee te gaan waarnaartoe? Ik neem aan dat u erbij was toen u opbelde. Hm? Ja. De commissaris zou u graag een paar vragen willen stellen. We hebben de auto hier, we zullen u even brengen. Had ik het niet gedacht. En ik heb het verdiend. Vindt u goed dat ik mijn kantoor even waarschuw? Ik raad u aan dergelijke stappen achterwege te laten. Ik kan u hoogstens toestaan uw advocaat te waarschuwen... U verdenkt mij er toch niet van dat ik die vrouw vermoord heb? Ik heb opdracht om u beiden naar het bureau te brengen, en dat is alles wat ik u kan zeggen. Huh? Ja, maar hoe lang weet u dat het op, op plan mij vast te houden? Ik heb een werk, begrijp u wat? Uh -huh. Ik moet naar kantoor, naar mijn zaak. Ja, kleed u zich alsjeblieft aan en gaat u mee. Met u? Wat oh, Hoe zei u dat er gegeven was? Ze droeg een zwarte onderjurk en een soort peignoir van roze zij met een diep decoté. Ah, maar dan zei u iets anders. Ui... Ah, commissaris. Ja, laten we zeggen iets door, Nee, natuurlijk niet, commissaris. Uw verklaringen zitten vol tegenstrijdigheden. U ondervraagt me nu al langer dan drie uur. Ik kan niet meer. Het is heel goed mogelijk dat ik me vergis wat, wat, wat een detail betreft. heeft u dat nog even? Jazeker, commissaris. Ik uh, zie hier een roze onderjurk en een blauwe op Dat is toch meer dan bespottelijk. Waarom probeert u alles door elkaar te halen? Ik werk fantast. Ik zeg u de waarheid. Goed, u beweert dus dat u erbij was. toen er in de rue Docteur Vrija 17 op de 6e etage een moord werd gepleegd. Op de vijfde. Ja, maar er is een detail waar u niet over gesproken heeft: de trappen, de deur. Hoe bent u binnengekomen? Heb u geweld? Ik herhaal nog eens dat ik nog nooit voor mijn leven een voet in dat huis heb gezet. U hebt nog nooit een voet in dat huis gezet? Nee. Maar u kunt ons wel het appartement van het slachtoffer tot in bijzonderheden beschrijven. Er stond een hemelbed bij dat raam. Die vrouw zat op het bed. En de man stond rechtop voor dat raam. Hoe zag hij eruit? Ik, ik heb hem alleen op zijn rug gezien. Hij was klein en, en gedrongen. Het wat me wel opviel, Daar is een manchet knopen. Een gesp bezet met diamanten. Zou het te veel gevraagd zijn als ik u vroeg het behang te beschrijven? Ja, dat was licht van kleur met een bloemmotief in de vorm van een guilande. Er was ook een, een schuiftuur tussen de twee kamers. Hmm. En in de andere kamer ik zag ik een divan en Engelse meubelen. En in de hoek bij het raam was een bar. Daar had die man zijn glas neergezet. Uh -huh. Ik geloof dat het allemaal klopt, commissaris. Ga er u Ja, hè? Ja, dank u. Twee jaar zit ik nou in dit vak. Heel wat rare dingen heb ik meegemaakt. Ik dacht eigenlijk dat ik zo langzamerhand aan het blasee was, maar... onze voorouders zeiden al dat je iedere dag nog wat kunt leren. En ze hadden gelijk. Bedenkt u alleen goed dat u politiemensen tegenover u hebt. Dat wil zeggen, mensen die alleen waarde hechten aan feiten. De en in dus hoeven hier niet te beoordelen. En wat zijn de feiten? Gisternacht belt een zekere Claude Pierron, woonachter in Saint-Cloud, rue Descamps 32, ons op... ...om te melden dat er in de rue Docteur briard 17 een misdaad zal worden gepleegd. Dat is dus ongeveer een uur van zijn huis verwijderd. Hij zegt dat het om één uur zal gebeuren. De volgende morgen belt de concierge van het vetgebouw in de rue Docteur briard ...en vertelt dat een van de bewoners door middel van een gevolg is vermoord... De politiedokter stelt vast dat de dood is ingetreden tussen kwart voor en kwart over Een gevoel van nieuwsgierigheid dwingt ons om de genoemde Claude Pierron te verzoeken om een verklaring te geven van het feit dat hij een uur tevoren een misdaad heeft voorzien die op grote afstand van zijn woning plaatsvond. Hij deelt ons onder opgave van een groot aantal details mee dat hij thuis van deze misdaad heeft gedroomd. Ja, dat is het. inderdaad dacht in het kort. De hele zaak, commissaris, ja. En wat moet ik nou naar uw mening doen? Een verklaring zwart op wit zetten en naar de rechter van de instructie sturen? <gif> ik, ik weet het, het, het, het is absurd. Ik, ik begrijp zelf ook niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Oh, het is waar. In de houttijd zijn er wat van deze voorbeelden te vinden. De tien geboden bijvoorbeeld werden aan Mozes geopenbaard. Maar ik denk niet dat u al eerder dergelijke dromen hebt gehad. Ik begrijp wel wat u bedoelt. Nee, ik heb nooit openbaringen gehad. Mijn assistent, die misschien geen voorbeeld van dat is... ...heeft u gevraagd of u in de jeugd misschien een keer op uw hoofd bent gevallen. Inderdaad. En wat hebt u geantwoord? Ik ben niet gestoord. Ik heb nooit iets met psychiaters nog met de politie te maken gehad. Dat is een hele Wilt u me nu nog even vertellen wat uw bezigheden in het dagelijks leven zijn? Ja, Ik sta aan het hoofd van een filiaal van de verzekeringsmaatschappij. Er ja, is een punt dat mij een beetje hindert. U beweert dat u de vermoorden niet kent. Dat is de waarheid. Ja, maar als ik uw verklaring zo lees. Even kijken. Ja. Een, een vrouw van ongeveer 30 jaar, heel donker, lichte ogen, et cetera. Het lijkt me toch moeilijk om een vrouw die me nog nooit heeft gezien, zo te beschrijven? Want u beweert toch dat u haar nog nooit hebt ontmoet, niet? Nooit, nee. Pardon, zou u iets luider willen spreken? Ik zei nooit. Ah. Ik heb hier een serie foto's voor u. Twaalf om precies te zijn. Die beantwoorden al in de beschrijving die u ons hebt gegeven. Wijst u de foto van de bewuste vrouw aan. Herkent u wel niet? Nee. Ah, dat is toch heel vreemd. Kijk u nog eens goed. Het is volkomen nutteloos. Het is toch niet bij? Wonderlijk. Nou ja, we zouden nog een andere serie willen proberen, hè. Dan nog een andere map. Ah, ja, daar heb ik het. Hier. En met deze twaalf nieuwe foto's. Dat is ze. Bent u er heel zeker van dat u zich niet vergist. Herkent u haar werkelijk? Dat is ze. Heeft het zin om u erop te wijzen dat u de zaak wel moeilijker voor uzelf maakt? Want u hebt haar natuurlijk nooit ontmoet. Deze, uh, uh, hoe heet ze ook weer? Kom maar, uh, heb ik die naam opgeschreven? Doet u geen moeite, ik ken haar niet. Ah, hier, hier, hier, hier. Heb ik. Vera Friedberg in Deense. Oh ja, uh, had ze een accent? Ja, heel licht. U bent werkelijk erg behulpzaam, dank u wel. En zegt u me nou eens, wat hebt u gedaan nadat u om kwart over twaalf de politie belde? Oh, ik heb. Ik heb me aangekleed en ik ben. Ik ben de straat opgegaan. Ja, nou, dat is volkomen logisch. U hebt ongetwijfeld begrepen dat de agent die u aan de telefoon had. u niet geloofde. Ja, inderdaad, zo is dat, ja. Hij geloofde u niet, maar hij heeft wel nauwkeurig alle gegevens genoteerd die u hem opgaf: Met het adres van het slachtoffer, uw eigen adres, et cetera, et cetera. En hij heeft alles gerapporteerd als een chef die er natuurlijk ook geen waarde aan echten. Ach, de politie krijgt dagelijks allerlei mededelingen van. Uh, Excuseert u me, fantastisch. U was toch zelf ook overtuigd dat de politie niet zou reageren? Ik, ik was er niet zeker van, maar er was toch wel een kans dat ze me zouden geloven. En omdat u twijfelde, bedacht u dat het beter was om zelf het slachtoffer te waarschuwen? Nee, daar heb ik niet aan gedacht. Maar, u bent toch weggegaan? Jawel, ik, ik kon. Ik... Ik moet zeggen, ik kon niet slapen. Ik, ik moest even weg, ik moest even eentje om. Ik ben, ik ben een beetje gerondlopen. Ik maak trouwens een patent... dat mijn wagen in de garage stond om de accu op te laden. Nou, we zijn er nog altijd taxis. Nee, nee, op dat huur krijg je in onze buurt geen taxis. Dat betekent dus dat u zuiver om praktische redenen niet genoeg tijd had... om naar de ruwdocht op een jaar te gaan... en daarna weer naar huis terug te gaan. Commissaris, als ik genoeg tijd had gehad om haar te waarschuwen... dan zou ze nu toch niet dood zijn... Wat u deu zegt, is inderdaad waar. Toch is er nog iets dat me dwars zit. U hebt namelijk wel degelijk tijd genoeg gehad om daarheen te gaan uit te vermoorden. Heel u beweren? Beschuldig u mij van de moord op dat meisje? de heer, ik zie geen kans om in een droom de oplossing van deze zaak te vinden. Ik stel alleen het feit vast. En dan moeten we kijken of we dat kunnen bevestigen. Uh -huh. uh, ja. Uh, oh, uh, wacht even. Ja. Hoe is haar reactie? Vreemd. Het lijkt wel of ze haar man kwalijk neemt. Ja, dat is logisch. Het is een vrouw en ze heeft de foto's van Vera Vriedberg gezien. Ze gelooft natuurlijk niet dat hij haar nooit eerder heeft gezien. Ja, nou, u zich eens in uh, haar plaats. Sinds twee dagen doet ze alle mogelijke moeite om hem te spreken te krijgen. Maar u hebt opdracht gegeven om haar uh, niet bij hem te laten. Uh, dat is... Interessant. Wilt u dat ik ze met elkaar confronteer? Ja, maar, maar later. Ik wil er eerst onder vragen. Heeft het onderzoek nog iets nieuws opgeleverd? Ja, we hebben nogal wat gegevens gekregen over die Vera Friedberg. Ze was danseres en ze woonde sinds twee jaar in Parijs. Zes maanden lang heeft ze een nummer gehad in een uh, stripteaseclub En toen opeens reed ze in een peperdure wagen rond, kort een flat... Droeg een Had Zeker op het goede paard. Waarschijnlijk wel. En dan waren er nog drie andere paarden ook. Ja, hou dat goed in de gaten. Hè? En hoe staat het met Pierron? Geen enkele bijzonderheid. Een kostschoolmeisje zou geen betere reputatie kunnen hebben. <laughs> Mooi. Laat die vrouw nu maar binnen. Ja, zegt het. Waar vond Thierryon? u binnenkomen? Gaat u zitten, mevrouw. Commissaris, ik wil de waarheid weten. Waarom houdt u mijn man vast? U weet iets dat u mij niet kunt zeggen, hè? Nee, mevrouw, wat uw man betreft weet ik niets. En dat is dan juist mijn grote moeilijkheid. Hoe lang bent u al getrouwd? Zeven jaar. Ik wil niet indiscreet zijn, maar. zijn er geen wolken aan de echtelijke hemel? Oh, geen enkele. Claude is geen man voor avontuurtjes. Maar die droom, dat is toch wel iets vreemds, vindt u niet? U leeft zo vlak naast hem. Hebt u niets ongewoons opgemerkt in zijn gedrag, zijn gewoonte? Was hij vaak weg? Ging hij met twijfelachtige figuren om? U als vrouw zou zoiets toch gemerkt moeten hebben? Commissaris, Claude heeft in al die jaren maar één zorg gehad, zijn carrière. Hij dacht alleen maar aan zijn werk. Een paar maanden geleden kwam hij aan het hoofd in zijn filial te staan. Dat is op zijn leeftijd een uitzonderlijke promotie. Ja, ja, net wat ik dacht. Een onderrispelijk mens... En plotseling telefoneert hij de politie om een moord aan te kondigen... die hij in zijn droom een uur van tevoren heeft zien gebeuren. Dat moet u toch wel verbazen, niet? Ja, natuurlijk. Ik, uh, ik heb ook nog geprobeerd om hem tegen te houden toen hij wilde telefoneren. Ach, in mijn oog is die geschiedenis volkomen absurd. Maar op een gegeven moment gedraagt uw man zich toch heel logisch. Namelijk als hij na dat telefoontje zich aanklikt en het huis verlaat. Weet u of hij toen de wagen heeft genomen? Ja, hij zelf beweert dat hij toen in de garage was omdat de accu opgeladen moest worden. Ja, dat is waar. We hebben twee stel autosleutels. De mijne zat in zijn zak, in mijn zak, pardon. En de zijne, uh, ja, dat heb ik gecontroleerd, lag in zijn bureau. Hm, dus hij had geen auto. En uh, is hij lang op straat gebleven? Twintig minuten. Niet genoeg om naar de rue Dr. Briaard te gaan en weer terug te komen. Als je vlugheid hebt, heb je daar heen en terug een uur voor nodig. Dus vertelt u eens, mevrouw Pierron. Als u zo precies weet hoe lang uw man is weggeweest... en u krijgt de lade van zijn bureau ook naar... wist het niet op een zeker wantrouwen? houden? Mag ik nu naar mijn man toe? Natuurlijk, mevrouw. Vraag je dat? Ach, we zijn nu zeven jaar getrouwd. Ik, euh, ik heb altijd gedacht dat jij geen geheimen voor me had. En nu realiseer ik me opeens dat je een vreemde voor me bent. Dat je naast elkaar leven als twee slaapwandelaars. Ja, maar, wat bedoel je dan nou mee? Er is toch niks veranderd? Als ik terug ben, leven we toch weer als vroeger. Ik, ik zweer je dat ik nog altijd dezelfde ben. Ach, ik weet het niet meer hoor. Ik weet niet meer waar ik aan toe ben nu dit gebeurd is. Maar het was toch alleen maar een droom aan me. Toch niet meer dan een droom. Maar waarom was je dan zo in de war toen je hoorde dat die vrouw dood was? Je kende haar, hè? Dat ging je nu ook al. Ik, ik, ik geloof je niet, Claude. Dus is er dan mezelf. Ik, ik weet niet, meer wat ik doe, ik ben wel gek. Toen jij weg was naar het telefoontje heb ik je bureau doorzocht. Ik begrijp pas wat een vrouw voelt als haar man bij haar weggaat. Wat dacht jij dat ik naar nou dat toe was om haar te waarschuwen? Ja. Dus zo reinig vertrouwen je mij? dat had toch iedere vrouw in mijn plaats gedaan. En dat heb je ook tegen de commissaris gezegd? Ja. Hm. Nou, voor de commissaris ben ik nu al een zeer aanvaardbare verdachte. Dit is dus de werkkamer van uw man, mevrouw Ja, dat is zijn bureau. Heb is sleutel? Het is open. Ik doe dit niet graag, maar mijn bevel tot huiszoeking geeft me deze bevoegdheid. Nee. Gaat u gaan. Terwijl ik deze papieren deur kijk, zal mijn collega de glet even bekijken. Vindt u dat goed? Oh, ik zal u de kamers wel even laten zien. Nee, nee, dat is rustig hier nogal, vind het wel... Dat zijn de mappen met zakelijke papieren. Ja, ja, ik zie het. Nou, er zijn heel weinig privépaparassen. Bent u nergens aangekomen? Nee. Hé, hey. aardige gitaar. Speelt uw man guitar? Vroeger als jongen. Niks gevonden? Niks van belang. Ja, wat, wat zoekt u eigenlijk precies? Had uw man geen wapens-souvenirs uit de oorlog? Vuurwapens? Nee, daar had hij geen belangstelling voor. Nou, dat is dan alles. Hoe maakt u zich geen zorgen? Dit is niets van een formaliteit. Maar wanneer komt iemand vrij? Morgenochtend om acht uur volgens het reglement. Maar ik wil niet kinderachtig zijn. U kunt hem vanavond bezoeken. Dank u. Oh, blijft u maar. We komen er wel uit. Tot ziens. Dank u. Heb je wel gedacht dat ik iets zou vinden? Ik vind zelden wat je zoekt, maar meestal vind ik wel iets. In deze zaak ontbreekt ieder spoor. Hoe staat het met het onderzoek naar dat meisje? <hums> op het moment zwerven ze om die kroeg waar ze werkte. Net zoals alsof je met een doof stomme wil praten. En toch zullen op een goede dag de doven horen hè, en de stomme spreken. Maar intussen zijn wij onze hoofdgedachten kwijt. Wie zegt dat? Ja, ik kan niet ook iets vinden. Ik weet wat u het was dit. Als u Pierron loslaat, geeft u zelf toe dat er voorspellende dromen bestaan. Die bestaan ook? Dat is wat nieuws. Ja, ik heb er nog wel eens wat over gelezen. Er zijn zelfs hele beroemde gevallen. Ja, gaat u die ook in uw rapport aanhalen? Ik zou die graag in uw schoenen staan. Als u dat aan de rechter van instructie rapporteert. Ik hoor hem al zeggen. Mijn waarde commissaris beantwoordt volgens u een getuige met een voorgevoel aan de wettelijke definitie van een getuige. <lacht> Wacht eens even. Is dit hier het hoofdje van de conciërge? Oh, doet u geen moeite. Ik heb hem al ondervraagd. Er zijn geen vriendelijker en correcter bevolers dan de Pierron. Toch zou ik hem nog even iets willen vragen. ...kent u het weer, de heren van de politie? Wat kan ik voor u doen? Ik heb hier een foto. Wil u daar eens naar kijken? Ja, ik, uh, ik kom. Ja. U verspilt uw tijd, zeg. Je weet het nooit. We moeten alles proberen. Kent u die vrouw? Ja. Wie is dat? Oh, Philips, hè? Knap meisje, hè? Wacht eens, heb ik die niet ergens gezien? Waar dan? Hier? Nou, nog, nog pas hier gisteren. Oh, nee, het was de dag daarvoor. Bent u er nou zeker van? Ja, nou, die foto, nou weet ik het weer. Ja, drie dagen geleden, de dag voor meneer Pierron die nageerd Ik zat in mijn hockey achter het harpje. hè, en van de ingang af konden ze me niet zien. Nou, daar komt me dat meisje binnen, die van de foto. Ze bleef daar staan, meest in zijn kwartier, net alsof ze iets in de gaten hield, iets op straat. Ze leek een beetje, hoe zal ik het zeggen, ongerust, hè? Want ik dacht nog, nou zeker iemand die er lastig valt, zo'n knap meisje, hè? Nou, en toen kwam meneer Pierron uit de lift. Ik zag dat ze met elkaar praten En even daarna, toen zijn ze samen weggegaan. Vermoord. Dat verhaal van die auto in die garage is een alibi voor een padwinder. Hoe ben je daar in huis gekomen? Ik ben niet langer dan twintig minuten weg geweest. Mijn vrouw kan dat getuigen. Je vrouw heeft gelogen en we komen er nog wel achter waarom. Je dacht zeker dat we daarheen zouden lopen. Je moet wel gaan om zo'n verhaal te bedenken. Sinds wanneer kende je dat meisje? Ik zeg u nog je dat ik het nog nooit heb gezien. Al moet het de hele nacht duren, spreken zal je. Je hebt het vermoord omdat je bang was dat je vrouw erachter zou komen. Nog verartelijk, hem maar. Moest je soms te veel dokken, he? kon je de kleren niet meer betalen? Of heb je fraude gepleegd? Gestolen uit de kast van jouw assurantie, Ik denk dat best tegen mij. U handelt de niet met de wet. Ik zal je vertellen wat er gebeurd is. Je bent bang geworden dat er bij, je, bij, je, bij jouw thuis herrie zou komen lachen. Komen Wie heeft u dat verteld? De conciërge. Hij heeft jullie samen gezien. Op de dag voor de moord stonden jullie daar samen te praten. Hij heeft aan alles gedacht, alleen daar niet aan. Ja, laat hem nou maar leven. Hij heeft het nou wel begrepen. U hebt het wel erg geheimzinnig gemaakt, meneer Pierron. Ik zal verplicht zijn de voorlopige echtenis te verlengen. Uw verhaal had kop nog stuit, maar toch was er spel tussen te krijgen, ...zolang u niet wist dat er een band bestond tussen u en het slachtoffer. Maar nu zult u het nader moeten verklaren. Commissaris, is, is, is mijn vrouw op de hoogte? Nog niet. Zegt u het haar? Ziet u een andere mogelijkheid? Als, als ik u nou de waarheid vertel... ...wilt u dan beloven dat niet met haar over te spreken... Dat staat nog te zien. Ik heb deze vrouw niet vermoord. Dat zouden we heel graag geloven, maar u begrijpt wel dat die verklaring alleen niet genoeg is. Ja. Ja, ik. Ik ken de Vera Friedberg. Eindelijk. We hebben geen haast. Sigaret? Ja, alsjeblieft. Ik luister. Ik. Uh... Ik ontmoette berg in de hal van ons flatgebouw. Ik was uh, op weg naar mijn kantoor. Dat, dat was, was de eerste maal dat ik haar zag. Dat zweer ik u. Want ik begreep direct dat er, dat er iets niet in orde was. was. Volkomen we de kluts kwijt. Want iemand volgde haar. En toen vroeg ik, ik of ik met haar mee zou gaan. Ik, uh, ik wilde haar naar, naar de taxi staan plaats brengen. En toen ik ik weet niet precies wat me toen opeens bezielde. Ik, ik wilde dat dan niet alleen laten. Ze, ze, ze had hulp nodig. Ze was totaal streek. Toen dus stelde ik voor om iets te gaan drinken. Maar toen zijn we in, uh, in een bar op de hoek van de avenue gaan zitten. Ze vertelde zo over het een en ander over zichzelf. En ik, ik meende te begrijpen dat ze, dat ze in, in een vuil zakje verwikkeld was. Gaat u zijn, hè? We hebben toen ongeveer een... Half uur in die, in die bar gezeten en toen vroeg ze aan mij of ik een taxi wilde bellen. En toen hij afscheid nam, heeft hij natuurlijk haar adres gevraagd. Helemaal niet. Ik zie niet waar hij heen wil, chef? Dat hele verhaal is niet alleen maar onze voorspellen met om zijn voorspellende droom te bevestigen. Hij heeft dat mensen zelf morgen nog gezien. En nou komt je plotseling op het idee: het achtervolgende schatje en levensgevaar. Nou, wie wil u dat wijs maken? Hij denkt dat we idioten zijn. Ik. Ik zie u ook. Hé, ik zie u. Wat, dat Wat mankeert hem? Ik zie u. Het, het, het lijkt wel of hij in trans is. Ik zie u heel duidelijk. U wordt opgehangen. Hey, hey, hey, hey, hey. Kom maar, hey. kom maar. Opgehangen met uw hoofd omlaag in een vlag. Wat, wat, wat moet dat betekenen? Dat ja, begrijp je niet. is een voorspellende droom. Opgehangen, hey. hoe kan dat nou? In een vlag. Ze zullen je vinden. Opgehangen aan je voeten, gewikkeld in een vlag. Ja, Hij u hem toch op. Een gezet? vlag met brede strepen. Ik zie het heel duidelijk. U spartelt tegen. U schreeuwt, maar er komt niemand. Het is nacht. De buurt is verlaten. En verder? Ver, wat verder? Verder zie ik. Nee, neemt u me niet kwalijk, Ik begrijp niet wat er opeens met me gebeurde, ik. Ik heb plotseling een visioen toen u zo tegen me stonderschreven. Kijk, ja. probeert u datzelfde trucje nog niet? U, u gelooft die onzin toch niet, Chef? Dat dat is een verdedigingssysteem dat u eindeloos kunt uittrekken. Hij zit gren. Nou, ja, jij je mond nou eens. Is... Het is een communeance, Chef! Ik heb nog nooit zo'n verkritte vent gezien. Het is die vlag die je draait zit, hè. Troost je om in een vlag te sterven... ...moet je maar hier aan boord van een schip zijn. Dus als je op een goede dag op de hoek van de straat... ...een fragat ziet verschijnen met een gestreepte vlag, ...dan moet je me liever oversteken. Maar, serieus, meneer Pierron? Ja? In die bar op de hoek van de avenue, hè? Waar hebt u het toen over gehad? Uh, ze heeft u toch zeker levensgeschiedenis verteld... ...waar ze vandaan, wat ze voor de kostte. Ja, ze, ze zei dat ze, dat ze dat al lang terug wilde. Kijk, ze was weggegaan omdat, omdat de ouders niet met elkaar konden opschieten. Ja, maar hoe kwam je er zo opeens bij om met die vrouw te gaan bemoeien? U, u bent toch getrouwd? Was u verliefd, of Ja, nou, Nee, niet direct. Maar ik voelde dat er, dat er nog andere dingen waren, andere mogelijkheden. En plotseling stond ze op en ging weg zonder verder iets te zeggen. Ja, ja ze ging er opeens vandoor. Ik dacht dat ze iemand had gezien, de man die er volgde. Ze keek altijd naar iets achter mij, in de richting van het uh, telefooncel. Daar moet iemand hebben gestaan, iemand die te telefoneren. Ja, nou, nou, herinner ik me nog iets. Daar stond een man voor de cel die met zijn wandelstok tikte. Hij werd ongeduldig. Hoe zag hij eruit? Hoe zag hij eruit? Het was een... een... oude man. Ja, hij droeg zo'n soort blad met, met stapels briefjes erop. Ja, ja, dat zal iemand geweest kunnen zijn die... die loten verkocht... <klaar> Hier is het, de bar op het hoekje. Wat doen we, chef. Wat dacht je? Dan ging je binnen? Ja. Wat zal het zijn, heren? Uh, twee karakjes. Vertel eens, had jij afgelopen maandag dienst? Afgelopen maandag? Ja. En heb je goed geheugen? Ik wil je hier een paar vragen stellen. Wat voor vragen? Kijk maar, politie. Uh, wilt u dan niet liever de baas spreken? Nee, ah, je baas interesseert me niet. Probeer je eens te herinneren. Hier, hier. aan deze tafel, waar we nou zitten. Zaten afgelopen maandag tegen 9 uur s'morgens een man en een vrouw. Een man van 30, 35 jaar en een meisje. Heel donker, knap. Ja, dat is moeilijk. Je ziet de hele dag zoveel mensen. Nou, ik denk eens goed na. Tegen 9 uur zegt u. Mm -hmm. Nee, nee, ik zou het niet weten. Het is me niet opgevallen. En op hetzelfde ogenblik stond er iemand in de telefooncel die op ze lette. Is je dat dan misschien opgevallen? Er staat altijd wel iemand in de cel. Hou dat er maar eens bij. Ze staan soms gewoon in de rij. Precies. Terwijl die man daar stond te telefoneren... heeft er nog iemand met zijn wandelstok tegen het raam getikt. Een oude man die loten verkoopt. Oh ja, ja. Ja, die ken ik. Hij komt er iedere morgen tegen negen een glaasje drinken. Hij verkoopt zijn loten aan de overkant voor de bioscoop. Hij is blind. Nee, dat is niet waar. Eerst een soort vaakje van oudere blinden. Ik geef het op, zeg. Blinden zijn de enige die ik geloof, ze zeggen dat ze niets gezien hebben. Nou, toch gaan we het proberen. We hebben geen keus. Haal maar eens. Nee. Zeg dat u hier wat kan komen drinken. Of loop het verkopen krijg je dus. Nou, Als er erop staat, eh, waar zei u ook alweer dat die vent uit U steekt de boulevard over en u neemt de eerste straat in uw linkerhand. Nee. Dan ziet u het plein voor de Amerikaanse ambassade. De bioscoop is even voor dat plein. De Amerikaanse ambassade? Nee, uh, dank u. Daar ga ik niet naartoe. Wat is er nou aan de hand? Heb je iets tegen Amerikanen? De strepen, hè? De Amerikanen hebben een vlag met strepen. Dan <laughs> je ook al in voorspellingen te geloven? Nee. Dan, ik ga op. Er zijn er veel moorden de laatste tijd. Hm, oh, redelijk. Mogen we niet mopperen. U zult uh, in uw vak, zult uh, u zich niet gauw vervelen, hè? je maakt natuurlijk van alles mee. U zult uh, wel altijd een boel te vertellen hebben, maar hier in zo'n baar gebeurt nooit iets. Nou, ik zal je vertellen, op een goede dag komt een vent op het politiebureau... ...vertellen dat hij een vrouwenhand in een pak met wasgoed heeft gevonden. <zor> en zo hadden we in een hand omdraai de hele band achter slot te grendel. Bravo, bravo, bravo. Oh, dat, uh, dat is uw collega met die blinde. Ga zitten. Geef mijn eerste gewone recept. Kom in orde. Kijk, Opa. Ik heb maar laten komen omdat we een tit moeten hebben. Juist hier iedere morgen tegen 9 uur in het café te zijn. Ja, dat is zo. Voordat ik begin, kom ik altijd even mijn maatsgoedje dag zeggen. Ik woon al zo'n twintig jaar in deze wijk en ik ken iedereen. Maar u heb het nog nooit gezien. Nou ja, gezien, dat zeg ik zo bij wijze van spreken. Ik herken de stemmen. Vertel eens, hoe gaat dat? Oh, heel eenvoudig. U herkent de mensen aan hun gestalte, de kleur van hun haar, hun ogen. Maar ik maak in mijn hoofd een fotootje als ik stem word. En ik zie ze beter dan u. Een stem kan niks verbergen. Die is laag of hoog, onzeker. Autoritair. Ja, u tweeën bijvoorbeeld. U bent smerig. Je hoeft geen prof te zijn om dat te zien. U bent gewend om met verdachten te praten, dat voel je. U zegt je en jij. U hebt zo'n speciale manier van vragen stellen. Nooit rechtstreeks, altijd langs een hey, Je proeft de achterdocht. Ha, u bent zeker van uzelf omdat u de wet vertegenwoordigt. Er is nooit iemand zo zelfverzekerd als een smeris of een advocaat. Ja, wel, <laughs> ik luister. Als ik u van dienst kan zijn, graag. Want ik mag u wel. Wie moet ik antwoorden? Die grote, die de commissaris is, of die kleine, nerveuze, Sheesh. de assistent? Dus, dus, dus, u weet ook hoe grote mensen zijn? Ah, ah, ik zie meer dan u denkt. U bent bijvoorbeeld <lacht> zenuwachtig en gespannen. Ah. Het zou me niks verbazen als u bezig was een aardig maagsweertje te kweken. Nou, ik ben degene die de vraag stelt, opa. Ik wil wat weten over een vent die maandag om negen uur in de cel stond te telefoneren. Maandag tegen negen, hè? Oh ja, ja, nou herinner ik het me. Die schoolje, hij heeft minstens twintig minuten staan praten. Ik moest zelf nog met mijn stok tegen de ruiten tikken. Weet u wie het was? Nee, nee, ik ken hem niet. Hij komt niet uit deze buurt. Maar kunt u afgaand op die stem... Een fotootje voor me maken. Een of, een of. Hij was nogal klein. Die kleine kereltjes met korte beentjes hebben altijd van die kefstemmetjes. Die moeten laten horen wat ze waard zijn. Oh, het was een schooier. Absoluut. Een kerel die zomaar op de smerigste manier begint te schelden. Hij kwam uit het zuiden. Bruin haar, donkere huid. Ja, dat hoor je ook aan een stem. Zelfs als ze gewoon praten, zingen die lui nog. Maar uh, het was een gevaarlijk sujet. En het voor terugdijkt. Ja. Het portret is klaar, alsof je hem gezien had. Alleen, er zijn helaas honderden van die kerels. Hm? Als u hem hier brengt, herken ik hem zo. Mm, dat zou best nog eens kunnen gebeuren, opa. Geef ons je adres maar. Ik heb zo'n gevoel dat we elkaar binnenkort nog eens ontmoeten. <tied> Ah, heb je nieuws? Ja, wel iets. Vera Friedberg was de vriendin van Roger de Belg. Nou, nou die had ik hoog in haar hoofd. En natuurlijk was Roger maandag net niet in Parijs. <laughs> Heel toevallig maakten ze een uitstapje naar Marseille... ...maar verschillende van zijn mannen zijn wel in Parijs gebleven. Hoe is een meisje als die Vera Friedberg nou in een handen gevallen? Ja, dat vraag je iedere keer weer af. Wie heeft hij getipt over Roger de Belg? Pierrot de boekweker... Zit hij nog altijd bij de rennen? En hoe? Daarvoor heeft hij juist geld nodig. En kent hij alle mannen van Rosé? Hij heeft ze nog op zijn knie paardje laten rijden. Goed. Je gaat daar toe en vraag of hij hier komt. Maar wees voorzichtig. Hallo ah, zeker. Zo, in Piero, commissaris, Piero de Boekmaker. Ah, Piero. Heb jij nog altijd niet de medaille voor trouwe dienst? Als ik het goed heb, dan zit je toch al zo'n veertig jaar bij de rennen. hè? Er is geen rechtvaardigheid meer, commissaris. O, op mijn leeftijd krijg je behoefte aan rust, hè? Maar een boekmaker krijgt nooit een pensioen. Ken jij alle mannen van Roger goed? Nou, en of? Ik heb ze zelf het vak geleerd. Ik ben op zoek naar een zekere zo. Klein, gedrongen, komt uit het zuiden. Een bloedhond. Ken je die? Nee, dat is uh, Joe Mariani, de, de rechterhand van Roger. Geen vergissing mogelijk... Zo is er maar één. Zijn jullie goed met elkaar? Nee, nee, nou heb je pech. Ik heb hem net in rode lichter gemaakt. Zo, dus als hij op kan vreten met olie en azijn, dan zal hij je niet laten. <laughs> hij zou zijn vingers nog bij afleggen. Uh, weet je waar hij op het ogenblik zit? Oh, dat is geen probleem. Hij speelt zijn partijtje biljart in de biljartclub. Mm. Nou, dan doen we het zo. Uh, we halen eerst die blinde. Ja, dat komt u nodig, even. Ik telefoneer van hieruit, dat gaat vlugger. Ja, ik heb hem tegen eenen nodig. Oh, uh, heb je mij ook nog nodig? ja. Voor jou heb ik ook een kaveitje. Oh, en brengt het wat op? Hangt er vanaf dat je de man terecht brengt. Nou, voor geld doe doet alles. Behalve tegen de muur oplopen. <laughs> ja, dat past niet meer bij mijn leeftijd, nee. Jij telefoneert zo. Oh, heb u een geblindeerde telefooncel? Waarom? No. Ja, wat u dan te horen krijgt, daar barsten de ruiten van. Jij belt Joe. Zo. En je geeft hem een tip voor de rennen van morgen. <hijen> dat, dat is zoiets als met een hamer iemand op zijn extra ogen slaan. De, de bedoeling is dat hij je gaat uitschelden, zo lang mogelijk, begrijp je wel? Je houdt hem aan de praat zolang je kunt. Hey, ik snap het. En dat uitschelden, dat gaat mezelf als hij mijn naam maar hoort. <hijen> en jij, jij sluit de bandrecorder aan op de telefoon. Ja, zeer. En nou, wat bent u eigenlijk van plan? Dan gaan we plaat maken met de mooiste vloeken uit de Provence? Nee, moet je er nou maar niet mee? Kom, draai het nummer er klaar? klaar? Klaas heeft start ermee. Ja. Hallo? Ja, ik, ik wou het Jo, maar eer niet spreken. Met wie? Met die, ja, met... ik ben zijn vriend. Piero de boekmaker. Oh, ja, een ogenblikje. Zalem. Ja, als hij mijn naam hoort, dan klinkt hij in de gordijnen. Hallo Joe. Ja, ik had niet verwacht dat je me met gejuich zou ontvangen. Maar dit is toch, Dus Luister eens even, kleine dweil dat je bent. Als ik jou was, zou ik alles doen om me gedikt te houden. Je bent nog niks veranderd, Jo. Ja, dat, dat doet me plezier, hoor. Nog altijd even vriendschappelijk. Die rug heeft het me gekost en het waren geen paarden. Vee was het. Nou. de outsiders van de eeuw. Na de redding is er geen recht aan het abattoir, weet je dat? Nou, maak je niet zo dik, Joe. Zeg, maar nou eens, ik heb nou een tip voor je. Wat? Ja, morgen in auteur. In de eerste. Een paard om voor te knielen, Joe. Hij loopt, loopt. Ze geven hem pillen met nitroglycerine. Eén op iedere 2000 meter. Luister eens, Kero. Als je levensboe bent, gaat er aan de Eiffel terug en dan spring eraf. Maar op mij niet meer voor mijn foto met je tips. Oeh, Sinds ik jou Ik kan ik geen paard meer zien. Zelfs niet geschilderd. Ik droom er s'nachts aan. Ah, mevrouw Pierron. U komt uw man halen. Commissaris, ik wil u graag even spreken. Gaat u zitten. Dank u. Ik ben bij een psychiater geweest. Dat verbaast me niet. In uw geval lijkt me dat een logische stap. Wat zei hij? Uh, hij was, geloof ik, erg geïnteresseerd in het geval van mijn man. Uh, wat hij zei over de oorzaak van zulke voorspellende dromen, dat was voor mij nogal. Ja, verantrustend. Volgens hem is het namelijk onmogelijk dat mijn man die vrouw niet kende. Hij moet haar ontmoet hebben, al is het maar een paar minuten. Hij. Uh, hij zei ook dat die vrouw hem toen een psychische schok heeft gegeven. Dat er tussen hem en die vrouw een affectieve band moet hebben bestaan, misschien zelfs helemaal onbewust. Ik. Uh, ik wil weten of mijn man mij bedriegt, commissaris. En u weet meer. Wat? Neemt u het misschien niet allemaal een beetje te zwaar? Hm? U bent nou zeven jaar getrouwd, u houdt van uw man, hij houdt van u. Op een dag veronderstelt u dat u bedriegt en dadelijk denkt u aan definitieve oplossingen. Lijkt u dat nog niet een beetje al te simpel? Kent u uw man wel werkelijk? Gelooft u heus dat de menselijk wezen iets uit één stuk is voorbestemd om een vaste weg te volgen? Ik weet het niet. De, de psychiater beweert dat mijn man lang onder dwang heeft geleefd. Dat zijn geweten hem gevangen hield en eh, dat de voorspellende droom niets anders was dan een poging om die band te verbreken. Begrijpt u? Een, een poging om zich te bevrijden. Het heeft de indruk dat mijn man in die zeven jaar niet erg gelukkig van mij is geweest. Tja, ik ben geen psychiater mevrouw, maar ik ken wel het bestaan van iets dat men de, de geheime tuin zou kunnen noemen. Zo'n tuin hebben we allemaal. Goed beschermd en omheind. Gelooft u me? Hebt u begrepen voor die tuin ook voor die van uw man. Met andere woorden, u vindt mij een egoïstische, dominerende vrouw. Als u werkelijk van uw man houdt, zal u nooit meer voorspellende dromen hebben. Als ik er maar zeker van kon zijn, wat moet ik doen? Als u wilt, kunt u nu uw man gaan halen. Ja? CHef, het klopt allemaal als een buste. De blinde heeft de stem van Joe Mariani herkend. We hebben hem zes bandjes laten horen en hij heeft hem onmiddellijk die van Mariali eruit gepikt. Mooi. Je weet dus wat je verder te doen staat. Neem twee agenten mee en ga hem ophalen. Wel, wow. ik geloof dat uw man verder niets meer met deze zaak te maken heeft. Komt u maar mee. daar Schiet dat slot kapot! Hij is een gesmeerd, wat aan? Hier, hier, hij is het daarop opgesprongen. Hij probeert natuurlijk naar het andere gebouw te komen. Over het dak, dan zijn we hem de bazen. Volg Volgen! Oh, hier, hier, hier is een luik. Hij gisteren is een Geen Hier Daar is hij, hij holt over het dak. Hij helpt hier, dan zal ik proberen hem te pakken te krijgen. Ah, pas op, chef. Dat dak is niet betrouwbaar. Trap niet op die dakperren, die zijn kapot. Kijk niet omlaag, chef. Pas op. Pierron? Ah, meneer Pierron. hier was uw oude vriend de commissaris. Aha. Misschien interesseert het u te vernemen dat we die kerel die het gedaan heeft... ...te pakken hebben. Bravo, daar ben ik blij om. Uh, in zo'n geval zeg je toch gefeliciteerd, of ja, niet? Meer? Ik moet u feliciteren, met uw hulp. Maar er is nog iets. Bij de achtervolging is mijn assistent van het dak gevallen. Ach nee, dat is toch niet waar? Ja, hij is er goed afgekomen, maakt zich niet ongerust... Er stelt u zich alleen even voor. Hij is op het zonnescherm van een bloemist gevallen. Een zonnescherm met brede strepen. En hij bleef hangen aan zijn voeten met zijn hoofd omlaag. Dat geeft te denken, niet? Maar groeten aan mevrouw. Wie was dat? Dat was de commissaris. Ze hebben hem oorgen, hè? Oh, Godzijdank. dank. Uh. Dus uh, nu kunnen we er zeker van zijn dat alles achter de rug is. Mm -hmm. Ja, alles is achter de rug. Nee, ik had het niet alleen over het onderzoek. Oh, je wilt weten of ik nog meer voorspellende dromen zal hebben? Mm -hmm. Nee, nee, ik beloof je van niet. Claude, mm -hmm. als jij op een gegeven moment niet meer van me houdt, zou ik dat graag willen weten. Ik, uh, ik vind het namelijk heel belangrijk dat je me dat dan eerlijk vertelt. Ja, misschien moet ik dat mezelf ook een beetje veranderen. Het hm? weet heel goed dat ik altijd van je heb gehouden. Hmm. Nee, nou geen telefoon meer. Ja, misschien is het kantoor. Zal ik zeggen dat je er niet bent? Oh. Met mevrouw. Uh, hallo, hallo. Ik, ik versta je zo slecht. Met wie spreek ik? Ja, ja, die is hier. ogenblik. Voor jou. Ja. Voor mij? Wie is het? Ik weet niet. Je wilt de naam zeggen? Ja, dank je. Hallo, ja, jou. Hallo, meneer Kettel. Ja, spreekt u mee? U spreekt met de eigenaar van Hotel Auberge. weet u niet? Ja. U had twee kamers besteld voor het volgende weekend. Eén voor u en één op naam van Vera Friedberg. Ja, nu bel ik u voor het volgende. Er is net een bus met belga aangekomen. En ik weet niet waar ik ze allemaal bergen moet we moeten dus een beetje plaats zien te maken. Zou u nu misschien een kamer met je van Friedberg willen delen? U kunt uh, natuurlijk rekenen op onze discretie. Nee, u, u kunt het um, helemaal annuleren. Oh, nee, maar dat is... Uh, ja, nee, nee, nee ik, nee, ik ben verhinderd. Oh. Annuleert u het maar. Oh. Ja. Wie was dat nou? Zeg Anne, ik... Uh, ik had het toch over dat studieweekend in uh, ons filiaal in Deauville. Mm hm maar dat vind ik het eigenlijk een beetje vervelend om je alleen te laten. Nee. Het is trouwens ook niet zo urgent, begrijp je wel. Dus daarom... De geheime tuin, door Jacques Jacquine. Vertaling, Helene Wildens. Rolverdeling, commissaris Robert Sobels. Inspecteur, Paul van Gorkum. Claude, Jan Borkus. Jo Mariani, Willy Ruis. Concierge, Nick Engelsman. Barkeeper, Frans Coxhoorn. Pierrot, Floor Koen. Adjunct-inspecteur Joop van der Donk, hotel-eigenaar Bob Wijsman, Anne Marijke Merkens, Vera Ineveen, Blinde Dick Zwidden. Technische realisatie Cor de Groot, assistentie Léon Dubois, Ruggie Bert Dijkstra.